6 uur, het NOS-journaal, Remon Serré. Somber economisch nieuws uit de Verenigde Staten. Anders Breivik werkt niet mee aan psychiatrisch onderzoek. En Amber Alert meisje meldt zich bij de politie. De Amerikaanse effectenbeursen staan fors lager naar berichten dat de economie in de VS veel minder is gegroeid dan tot nu toe werd aangenomen. Ook de onzekerheid over de vraag of er een oplossing komt voor het schuldenplafond... voor de Amerikaanse overheid, drukt de koersen. Op grond van nieuwe berekeningen werd vanmiddag bekend dat de Amerikaanse economie... in het tweede kwartaal maar 1,3 is gegroeid, maar werd gerekend op 1,8 Uit de cijfers bleek verder dat de economie ook in de voorgaande kwartalen... veel minder sterk is gegroeid dan werd gedacht. En de recessie in Amerika in 2008 en 2009 blijkt nog dieper te zijn geweest dan werd aangenomen...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 Bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai heeft Nederland de eerste individuele medaille gehaald. Ranomi Kromovidjojo werd derde op de 100 meter vrije slag. Ze kwam net tekort tegen de Wit-Russische Semenia en de Deense Ottesen die precies even snel zwommen. Femke Heemskerk eindigt als vierde.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 En op de A29 van Rotterdam naar Bergen op zomervielen van 2 kilometer bij Oud-Beijenland. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Het NOS Radio 1-journaal met Jeroen de Jager. Goedemiddag, 6 minuten over 6. Groot nieuws uit Turkije. Oorlog tussen het leger en de regering. Want de hele legerleiding, inclusief die van de marine en de luchtmacht... neemt daar per direct ontslag. Correspondent Bram van Meulen, wat is er aan de hand? Waarom stappen ze op? Ja, dit is het gevolg van een hoog oplopende ruzie... tussen de regering en de legertop over de promotie van hun officieren. Je moet weten dat er op dit moment... 10% van de officieren in Turkije in de gevangenis doorbrengt. Zo'n 44 officieren. En van die officieren had de legertop uh, heel graag gehad dat die werden vrijgelaten. En dat die uh, deze komende maand gepromoveerd zouden kunnen worden. Een hogere militaire rank zouden kunnen krijgen. Maar de regering wil daar niks van weten. Die zegt... Die mannen die worden verdacht van het plegen van een staatsgreep. Dat zijn verdachten, die horen in de gevangenis thuis en die kunnen dus geen promotie krijgen. Sterker nog, de regering vroeg vandaag nog eens voor de arrestatie van drie andere officieren. En daar werden al die legergeneraals zo ontzettend boos over dat ze massaal zijn opgestapt. Dus ze proberen waarschijnlijk op deze manier om de regering te bewegen deze officieren vrij te laten, drukmiddel? Ja, en uh, dat is uh, denk ik te vergeefs. Uh, ik denk dat dit ook echt een noodgreep is, en ook vooral symbolisch. Uh, je moet nagaan dat aanstaande maandag die belangrijke top gehouden zou moeten worden over de promotie uh, van die officieren. Dus vrijdagavond is dan het beste moment om je afkeuring te laten weten. Uh, kijk, dus de afgelopen dagen zijn er heel veel bijeenkomsten geweest tussen de regering uh, en de legertop. En die hebben allemaal op niets, niets uh, zijn allemaal op niets uitgelopen. Je moet nagaan, Jeroen, dat dit. ...werkelijk ondenkbaar was geweest dat dit zou zijn gebeurd, laten we zeggen, zo'n tien jaar geleden... ...als het, het leger, het Turkse leger, ergens ontevreden over was, leger, was geweest in de Turkse politiek. Ja, dan kwam er gewoon een staatsgreep, zoals ja. je hier vier keer eerder hebt meegemaakt. Hieraan kun je zien dat de machtsverhoudingen in Turkije zo zijn verschoven... ...dat het leger tot niks anders kan dan gewoon zelf maar op te stappen. Ja, want heeft de premier Erdogan al, al gereageerd hierop? Wat vindt hij hiervan? Nee, eh, nog niet. Eh, maar we weten wel eh, waar die staat. Eh, de, kijk, het, het, het gaat nu al zo'n twee jaar over eh, aantijgingen dat er officieren zijn eh, in het leger die een staatsgreep tegen zijn regering eh, zouden hebben beraamd. Zoals je weet is premier Erdogan een zeer gelovig premier, de meeste ministers in zijn kabinet ook. En zijn er officieren binnen het leger daar nogal te ontevreden over? En zouden er plannen zijn gesmeed om op wat voor manier dan ook deze regering uit het zadel te stoten? Zo was er bijvoorbeeld het plan om aanslagen te plegen op moskeeën. Zo was er het plan om eh, een Grieks vliegtuig uit de lucht te halen waardoor het leger zou hebben moeten ingrijpen. Nou ja, wat er precies waar is van die plannen, dat weten we niet, maar. Al een aantal jaren doen die plannen de ronde. En het is in elk geval zo dat officieren daar nog steeds voor worden opgepakt. Ook al is er tot nog toe niemand voor veroordeeld. Nee, Nou uh, lijkt dat het door het feit dat deze legertop uh, opstapt... Ja. Dat, dat bevordert niet de stabiliteit van Turkije natuurlijk. Wat gaat Nee, er nee het zeker niet als je nagaat dat er op een moment... Uh, een nogal groot conflict woedt in het zuidoosten van uh, Turkije. Anderhalve week geleden hadden we het nieuws van 13 soldaten... die uh, in een hinderlaag zijn gelopen... Van ...van de PKK, de Koerdische afscheidingsbeweging. Daar wordt nog steeds druk over gediscussieerd... ...omdat de meeste Turken vinden dat het leger daar niet goed op had gereageerd. Hadden bijvoorbeeld te laat gereageerd, en niet goed communicatie uitgevoerd. Er zijn nog steeds vragen of die soldaten misschien niet om het leven zijn gekomen... ...omdat het leger op dat moment de bergen heeft gebombardeerd... ...en dus hun eigen mensen heeft geraakt. Enfin, het leger staat op het moment onder gigantische druk. Er moet heel veel gebeuren. Er wordt echt gestreden, maar de legertop... De legertop, die is er even niet. En dit was volstrekt onverwacht. Ja, nou ja, om zo'n grote. Het gaat hier dus echt om de strijdkrachten, om de marine en om uh, de luchtmacht. Ja. Uh, zulke belangrijke mannen die ineens massaal aftreden. Dat komt onverwacht, maar we weten inmiddels hoe de regering het uitlegt. Die zeggen, oh, jullie treden af. Dat betekent dat jullie bij deze met vervroegd pensioen zijn gegaan. Dus die zien we nooit meer terug. Ontwikkelingen die we gaan volgen. Bram van Meulen vanuit Turkije, morgenochtend. Uh, zeker met uh, nieuwe ontwikkelingen vanuit Turkije. Even kijken. Het zijn er met zijn tienduizenden zijn ze gekomen. Egyptische islamisten vullen op dit moment uh, opnieuw weer het uh, Tahrirplein in Cairo om te demonstreren. Het is de grootste bijeenkomst op het befaamde plein sinds de opstand tegen president Mubarak. Uh, midden oosten specialist uh, Nicole Lefever, uh, nu islamisten, waar demonstreren uh, deze voor of tegen misschien? Nou, officieel hadden hebben ze een paar. Die ze vandaag naar voren wilden brengen. Er moet een einde komen aan de militaire rechtbanken waar burgers voor worden gebracht. Uh, er moet gerechtigheid komen voor de families die mensen hebben verloren tijdens de opstand. Ja, en ze willen dat de, de machthebbers, de oude machthebbers, snel worden berecht. Nou, dat waren de officiële eisen. En van tevoren hebben de verschillende oppositiepartijen daarover gesproken... en gezegd, laten we dit nou maken, de dag van de, van de, van de eenheid en van de wens van de, van, de, van de mensen. Maar wat je zag gebeuren vandaag, was eigenlijk het tegendeel daarvan helemaal geen eenheid. Er was een, een, een meerderheid van de islamisten die het plein op gingen vandaag. En wat je hoorde, was dat mensen eigenlijk vroegen om uh, meer islamitische wetgeving... En eigenlijk zich keerde tegen de meer liberale demonstranten... die de afgelopen weken het plein vulden en die dat juist niet willen. Ja, die islamisten die zich dus tijdens de revolutie in Egypte niet hebben laten horen... moslimbroederschap demonstreerde toen trouwens wel mee ook. Uh, en nu ineens uh, laten ze wel van zich horen. Wat is er aan de hand? Nou, ze hebben zich een beetje afzijdig gehouden. Ze deden absoluut mee aan de opstand. Ja. Maar ze hadden geen hoofdrol. Uh, zij vroegen gewoon om hetzelfde als alle andere uh, demonstranten. Ze wilden gewoon vrijheid, rechtvaardigheid allemaal dezelfde leuzen. Maar nu de afgelopen tijd zie je gewoon de verdeeldheid optreden. Ze hebben gewoon een ander maatschappijbeeld. De islamisten, die zien gewoon willen liefst dat uh, de islam de hoofdgodsdienst blijft. Uh, dat dat ook in de wet wordt opgenomen. En ze willen gewoon veel invloed. De liberale demonstranten daarentegen, die willen een seculiere staat waarbij alle godsdiensten gelijkwaardig zijn en ja, de, de religie niet de boventoon voert. En die liberalen die zijn eigenlijk bang dat die islamisten, omdat ze goed georganiseerd zijn als moslims, ...is de oudste protestbeweging uh, in, in het land, de oudste oppositiebeweging... ...dat zij bij de verkiezingen heel veel stemmen gaan halen. Dan krijgen zij een grote, groot aandeel in het schrijven van de nieuwe grondwet... ...en ze zijn bang dat de staat daardoor ja, wat meer islamitisch wordt. Daar, en, dus ja, je ziet nu echt die verdeeldheid heel erg opkomen binnen mm. de oppositiekamp. En, en uh, ik weet niet of je dat weet, maar is dat rustig verlopen vandaag op het uh, plein? Het is in principe rustig verlopen. Uh, er, er, zijn, er is geen sprake van botsingen. Uh, veel liberale uh, mensen die zijn gewoon thuisgebleven. Die wilden zich hier niet uh, bij aansluiten. Dus op zich uh, zonder problemen wat dat betreft. Maar de verdeeldheid is op dit moment wel heel duidelijk. En dat maakt de, de kracht van de oppositiebeweging natuurlijk uh, minder. Ja, precies bij die verkiezingen, parlementsverkiezingen in het najaar. Moslimbroederschap uh, doet daar aan mee. Uh, de verwachting was redelijk veel stemmen. Dit is niet gunstig voor ze natuurlijk. Nou ja, de, de, het moslimbroederschap is goed georganiseerd en eh, je ziet ook dat als zij een oproep doen het plein op te gaan, dat heel veel mensen daar gehoor aan geven. Maar er wordt toch verwacht dat ze niet een meerderheid zullen halen in de Egyptische samenleving. Verwacht wordt, en het is speculeren natuurlijk, dat ze zo'n 20% van de stemmen zullen halen. Het probleem met de meer liberalen, de andere oppositiebewegingen, die zijn jonger, die moeten zich nog organiseren, die hebben daar maar kort de tijd voor. He, een, een half jaar na de revolutie moeten zij alles op orde krijgen en... Uh, uh, ja, op, op, de, de straat op gaan om, om stemmen te winnen. Dus daarom is men bang dat de moslimbroeders wel goed zullen scoren. Maar het is niet zo dat mensen denken dat ze een meerderheid in de het, in het wind zullen halen. Oké, okay. dankjewel Nicole. Nicole Lefever over de demonstratie van de islamisten op het Tachirplein in Cairo. Reizigers op Eindhoven Airport moesten zich, uh, moeten zich vanmorgen rotgeschrokken zijn. De Marseille schoot daar meerdere malen op een man nadat hij hen met een mes bedreigde. Inmiddels is bekend geworden dat het gaat om een 30-jarige Pol die gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Verslaggever Marno Remmers vanaf Eindhoven Airport. Ook vanmorgen was het druk hier op Eindhoven Airport. En dus zijn er nogal wat ooggetuigen die snel met hun telefoon het moment vastleggen waarop de Marseille probeert de 30-jarige Pol aan te houden. Zo, zo. Waarom schieten ze dan? Een paar sportschoenen, een kapotgescheurde broek... en iets wat op een tas lijkt. Dat zijn de stille getuigen van het schietincident... pal voor de hoofdingang van Eindhoven Airport. Een ruit van de draaideur is ook gesneuveld. En hier en daar zijn ook nog bloedvlekken te zien. Overal staan gele bordjes bij van de technische recherche... die het gebied ook heeft afgezet.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 En die wil allemaal vluchten. Dus de politie uh, die schiet, schiet nog een aantal keer. waarna ze hem uh, kunnen overmeesteren. Dan de plaatsvervangend brigadecommandant van de Marseille C, Michael Rustenhoven. Ja, uh, vlak voor uh, het middaguur. Uh, is een collega van ons uh, bedreigd door een, een manspersoon. Uh, hij heeft op dat moment heeft hij, uh, besloten om zijn vuurwapen te trekken. Hij werd aangevallen. Uh, hij heeft daarop zijn vuurwapen gebruikt. Uh, daarop zijn meerdere collega's ter plaatse gekomen. De man is ook aangehouden door de Koninklijke Marchessé. Uh, is vervoerd naar het uh, ziekenhuis hier in Eindhoven. Uh, de rijksrecherche doet op dit moment uh, onderzoek naar uh, onze collega... of daar uh, de juiste handelwijze is, uh, is gebruikt. Dus u kunt ook nog helemaal niet vertellen wat het motief is geweest van die man? Nee, deze man was niet aanspreekbaar op dat moment. Heeft het vliegveld er verder nog last van uh, ondervonden? Nee, uh, wij hebben meteen samen met de operations van uh, Eindhoven Airport... de afspraak gemaakt... Wij zetten dit gedeelte af. Operations opent andere deuren, waardoor de luchthaven gewoon door kan gaan zoals het ging. De 30-jarige Paul is geraakt in het been, ligt dus in het ziekenhuis in Eindhoven, maar er is verder geen sprake van levensgevaar. Hij zal ook nog worden verhoord. Vlak voor de terminal van Eindhoven Airport staat een bankgebouwtje, een grenswisselkantoor. Maar daar wordt geen technisch sporenonderzoek verricht, dus het lijkt niet aannemelijk dat de Pool het op dat bankgebouw had voorzien. Wat dan wel het motief is geweest, blijft onduidelijk. Het sporenonderzoek ging nog de hele middag door. Het vliegverkeer ondervond verder geen vertraging. Een reportage was dit van Marno Remmers. Straks het festival Hongerige Wolf. En bij de ANWB zit Helene Geest... Er staan twee files. Op de A20 staat er nog eentje... van Hoek van Holland naar Gouda, voorknopend in het drie kilometer. En nog één op de A29, van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de Afrit Oud-Beijerland, twee kilometer door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dat... En de rest is opgelost. Dat is vandaag. Lekker. Ja. Kunnen mensen uh, snel naar huis. Uh, maar morgen, heleen. zwarte zaterdag, de drukste dag van het jaar... Ja, in het Duitsland althans. In Nederland zal daar niks van te merken zijn. En ook in België verwachten ze eigenlijk niet zoveel druk hoor. En waar dan in Duitsland? Uh, vooral in Frankrijk en Duitsland. Uh, in Duitsland, met name in Noord-Duitsland, daar is het nu uh, ook wel behoorlijk raak. Ook trouwens rond München, dus ook wel in het zuiden. Maar uh, Hamburg is ook een groot knelpunt uh, in Duitsland. En in Frankrijk is het natuurlijk de vertrouwde route du soleil richting uh, de Côte d'Azur en de Languedoc Die uh, zal er helemaal vol lopen, vooral in de buurt van Orange... En ook de route vanuit Parijs richting Bordeaux eh, wordt behoorlijk druk. Thuis blijven, dus, want het weer wordt ook weer beter in Nederland, hebben we eerder in deze uitzending gehoord. Dankjewel, Helene. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Jeroen de Jager. Het is uh, bijna 19 minuten over zes. U luistert naar het Radio 1-journaal. Spanje krijgt vervroegde verkiezingen. Al in november mogen de Spanjaarden naar de stembus. Vier maanden eerder dan, dan verwacht. De economische druk waaronder het land al lange tijd zit... lijkt de sociaal-democraten van premier Zapatero te veel geworden. Hij gooide vanmiddag de handdoek in de ring. Een bijdrage van correspondent Rob Zoutberg. <tied> De generales se het dia 20 november. Op het Spaanse journaal vanmiddag een slecht uitziende premier. Toch een beetje als een verrassing kondigde Zapatero aan dat hij het na zeven jaar voor gezien houdt. Het gaat goed met de economie, zei hij. We hebben nog even tijd nodig zodat het herstel met kracht doorzet. Maar daarna volgde toch het onvermijdelijke: vervroegde verkiezingen. Op weer zo'n dag dat kredietbeoordeler Moody's aankondigde nog eens goed naar de kredietwaardigheid van Spanje te kijken. Zo'n dag waarop de kwartaalcijfers van de werkloosheid vanwege de zomermaanden goed zijn. Maar nog altijd zit 21% van de beroepsbevolking zonder werk. Zo'n belabberde dag als er afgelopen tijd tientallen waren. Esta es una buena noticia, porque esto es lo que la mayoría de la sociedad española. Goed nieuws, vond de leider van rechts. Mariano Rajoy riep afgelopen weken onophoudelijk om verkiezingen. Nu hebben de Spanjaarden het woord, zei Rajoy, die er een stuk beter uitzag dan Zapatero. In alle peilingen lopen de conservatieven ver uit op de sociaaldemocraten. Het moet raar lopen als Rajoy straks niet de nieuwe premier is. Ik het het maar eigenlijk zijn alle politieke partijen het er wel over eens... dat het ook zo niet langer verder kon gaan. De recepten van de sociaaldemocraten zijn uitgewerkt, hoorde je de Catalanen zeggen. En het is één grote bende, zo zei de leider van de Balearen... die vaak steun aan Zapatero gaf. En nu, zei hij, krijgen we Rajoy. Een man die eigenlijk totaal niet inspireert. En Zapatero? Ja, die heeft al laten weten dat hij na de verkiezingen de politiek verlaat. En in zijn hoofd zal u nog wel eens het gejuich horen van toen hij in 2004 aantrad. Zapatero, een man met elan, zonder twijfel. Maar die tegenwoordig ook in eigen kring steeds vaker hoort dat zijn beste verdienste voor het land is nu op te stappen. En 20 november mogen de Spanjaarden dus opnieuw naar de stembus. Hongerige Wolf en Gansendijk. Twee gehuchten helemaal in het noordoosten van Groningen. Economisch gaat het er slecht. Zo slecht dat er sprake van was dat Gansendijk helemaal gesloopt zou worden. En dat is van de baan, maar de bewoners konden wel wat positiefs gebruiken. Twee dertigers uit Amsterdam, van wie eentje opgroeide in uh, Hongerige Wolf... organiseren dit weekend een muziek-, kunst- en theaterfestival. Verslaggever Jessica van Sprengen ging kijken, onder andere op de festivalcamping. Ik zie een hoop stokken en ik zie een doek. Dat klopt helemaal. Er staan uh, een stuk of twintig uh, tentjes, denk ik. Nog niet zoveel, hè? Nee, nog niet zoveel, maar er uh, zijn al zestig uh, plekken afgehuurd voor deze campaign... En er komen nog 65 vrijwilligers bij, dus er komen sowieso 120 mensen, 125 mensen op deze camping. Moeten jullie allemaal gaan opzetten, die tentjes? Ja, ik word niet je. allemaal. Maar dat is even voor uh, een paar van de artiesten, die komen hier dan. Wat voor artiesten moeten we dan aan denken? Coldplay? Uh... Nee, gewoon een beetje <lacht> lokalere. Uh, niet echt lokaal, maar een beetje ertussenin, zeg maar nog. Het is wel even anders dan bij de grote Nederlandse festivals, hè? Ja, he? het is geen Lowlands of Pinkball of zo. Dat vind ik juist, dat het zo vet maakt. Het is compleet anders. <lacht> Is dit het hoofdpodium? Ja, klopt. Een hoofdpodium van 5 bij 5 meter? Uh, ja, is 5 bij 4 We staan hier gewoon in een weiland. Die zouden gewoon uh, wegzakken, zeker als het meerdaags gebruikt wordt. Dus dan moeten planken onder, er niet weg gaan zakken. We zijn er. Nou begreep ik dat er geen geld was voor beveiliging van het podium vannacht. Maar daar had jij een oplossing voor. Uh, ik heb er geslapen, ja. Met ja. mijn kat. En vannacht ook weer? Denk ik niet, want ik moet morgen werken. Drie keer brader... Wethouder van de gemeente Oldampt. We pakken even de kaarten bij. Ja, het is de meest noordoostelijke hoek van Nederland. Zeg maar. Hier ligt de Wolf. Een kilometer of tien ten noordoosten van Winschoten. En 4 uh, kilometer vanaf de Duitse grens. De afgelopen jaren is natuurlijk Hongkong, in Gansdijk, hebben we wel wat uh, nieuws uh, gekregen. Hè, omdat uh, de dreiging van de sloop van Gansdijk uh, was aan de orde. De bewoners hebben daar uh, een zwapertest tegen aangetekend, actie gevoerd. En is ook gelukt om het dorp uh, te behouden. Is het echt zo dat niemand hier meer wil wonen? Zo beetje? Nou, Je hebt hier een beetje te maken met een regio waar uh, nogal wat mensen wegtrekken. Daar moeten we ook, uh, ook vanuit de gemeente met z'n allen keihard aan werken om dat te in te keren. Dan zijn, zeker dit soort initiatieven zijn heel belangrijk. Omdat je daarmee de regio wat op de kaart zet, ook uh, kunt laten zien dat deze regio heel veel potentie heeft... en dat er heel veel toekomstmogelijkheden ook voor ondernemers en voor anderen uh, in deze regio liggen. Midden in het weiland staat een tent met wat bankjes. Een paar grote partytenten en dus het hoofdpodium. Verderop staan wat jongens palen in de grond te slaan. Ik kan allemaal lichtsnoertjes leg, aan om een beetje het publiek te begeleiden, want daar is de ingang. Maar je kan toch s'avonds de lantaarnpalen aandoen? Uh, kijk eens om je heen. Hier zijn geen lantaarnpalen. Maar kun je hier bijvoorbeeld even boodschappen doen? Ja, als je die auto pakt en een stukje die kant op rijdt... Kun je pinnen? Ja, we hebben straks pinkassas. En dan we krijgen een unicum hier in het dorp dat we voor het eerst kunnen pinnen. Rut voor Ankje. Ja. Rut Wijdens, de festivaldirecteur. En wil je dan twee scheerlijnen meenemen en die naar het schapenveld brengen voor Kelly, de stage manager. Oh, ik okay. ben hier opgroeid ja. in Hongerige Wolf. Op mijn vijftiende gaf ik hier feestjes en dat was eigenlijk het enige wat er ooit te doen was. En nu ben ik 31 en ik dacht, nou dat is eigenlijk wel leuk om weer eens een keer te doen. Toen hebben we de bewoners gevraagd en toen wilden heel veel mensen wel hun huis aanbieden. En hun tuin en hun schuur en hun boerderij. Die zijn nu gewoon heel erg actief ja, hebben... aan het meewerken aan het festival. Festival. Die vinden het volgens mij gewoon leuk dat op deze manier dan wel weer hun dorp opnieuw op de kaart wordt gezet, zeg maar. Dat het niet geslopen wordt. Hoeveel bezoekers verwachten jullie? Ja, een paar honderd. Heeft Nederland er nou een festival bij hiermee? Ja, ik hoop het wel. Op het erf bij familie Topelen. Mijn rijtje, die weten niet waar ze over komen. Allemaal mensen die zo, dus het is geweldig hier. Want we lopen nu naar het tuinhuis. Ja, daar heb ik op dit moment twee dames. Dus vandaag komen er nog weer twee dames bij. Dan wordt hier gewoon gekampeerd eigenlijk in de tuin. Ja, helemaal. Wat vinden jullie ervan, zo'n festival bijna in de achtertuin? Geweldig. Het is de eerste keer dat we een festival hebben... waar ik op, met, met de benenwagen kan doen. Er is hier een hoop gebeurd. De Gansendijk zou gesloopt worden. Oh, hou me erover op. Ik ben helemaal knetter en ook knetterig ik van. Ik zei dat het positief is. En dit helpt? Hoop ik, gelukkig wel. Hoop ik, hoop ik. neem niet aan foto's weg. Ja, want de radio komt ook niet zo vaak langs. Nee, dat is de eerste keer dat radio-interview. Deze keer word ik niet titel. <laughs> Allemaal op dus richting hongerige Wolf. Ajax en FC Twente openen morgen het nieuwe voetbalseizoen... met de strijd om de Johan Cruijffschaal. De landskampioen tegen de bekerwinnaar. Na de bloedstollende wedstrijden aan het eind van vorig seizoen... staan ze nu dus alweer tegenover elkaar. Ajax zal het zonder keeper Maarten Stekelenburg moeten doen... want die tekent vanavond waarschijnlijk een nieuw contract bij AS Roma. Weten ook Ajax-coach Frank de Boer. Ja, die kans was heel groot. Uh, het was al... Gisteren uh, was, zag het er al naar uit dat hij misschien uh, niet op de training zou verschijnen. Nou, dat was nog niet rondgekomen, de bankgarantie...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 Nou ja, het is, uh, het is wel een serieuze prijs. Maar voor ons is het ook een hele goede test natuurlijk, uh, een week voor de competitie. Ajax-coach Frank de Boer tegen Ronald van der Gier. Voor hem komt de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal dus goed uit. Dat ligt voor Twente toch echt wat anders, want Twente speelt uh, deze weken ook al uh, belangrijke wedstrijden voor kwalificatie voor de Champions League. En een aantal belangrijke spelers is niet fit. De nieuwe coach van Twente, Co Adriaanse, moet dus puzzelen.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 En de kans is natuurlijk zeer gering dat je met FC Twente de Champions League wint. Ik vond het wel een hele mooie opmerking. Is die typisch Koa Adriaan? kan niet bij het bord. Uh, ik stop geen mensen in de Frieskist. Ja, dat zou je, dan zou je dus inderdaad een voorraadje achter de hand houden. Dat je dan later uh, gebruikt als, als het echt nodig is. Ja. Dat doe je dus niet? Nee, dat doe ik niet. Nee. Speelt nee. het mee dat het Ajax is? Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Nee. ik ben daar uh, nou, tien jaar geleden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 Kijk, het blijft natuurlijk altijd wel een beetje je club hier als Amsterdammer natuurlijk. Hè. Dat kan ik niet onder stoelen of banken gaan steken. En daarom dat het dus ook een bijzondere wedstrijd zal worden voor Co-Adriaanse. Morgen zijn FC Twente in de Amsterdam-Arena tegen Ajax om 8 uur. En uiteraard live te volgen hier op Radio 1. De NOS Radio, router. De radioroute die gaat maandag zijn tweede week in. En het toeval is dat ik de komende week die route zelf zal bereizen. Op zoek naar initiatieven om de verschillende crises te lijf te gaan. Maandag ben ik bij een particulier die een kamer verhuurt aan vakantiegangers. En dat geld wat hij daarmee binnenhaalt ook echt nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Dat dus in de radioroute. Nu naar WNL met de avondspits met Casper Kooi. Wat gaan jullie doen? Ja, goedenavond. Huren. Sommige mensen met een goed inkomen... die uh, komen niet in aanmerking voor een woning in de vrije sector... maar ook niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zometeen zoeken we daar een oplossing voor. En uh, ik neem aan dat jij zometeen de auto stapt. Dan rij je niet alleen binnenkort. Want uh, in de toekomst kan je ook naar huis vliegen. Gezellig. Dat zo. Ja, leuk hè. Eerst het NOS Journaal. Radio 1. Het NOS Journaal.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 In Turkije hebben de stafchef van de strijdkrachten en de commandanten van de land- en luchtmacht en de marine hun ontslag ingediend. De reden voor het ontslag is officieel niet bekend, maar de Turkse persbureaus melden dat er achtergrondspanningen tussen de regering en de legertop zijn. Het ontslag komt enkele uren nadat 22 hoge officieren waren aangeklaagd wegens ondermijning van het staatsgezag. En het meisje uit Groesbeek, voor wie eerder vandaag een Ember Alert werd afgegeven, is terecht. 14-jarige meisje heeft zichzelf gemeld bij de politie. Wat er met haar is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vanochtend zijn in Den Haag drie mensen aangehouden... in verband met haar verdwijning. Waar die precies van worden verdacht, is nog niet bekend. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Overhoef. Soms klaart het heel even een klein beetje op... maar vaker overheerst gewoon de bewolking... en kan ook een klein spatje regen- of motregen vallen. En eigenlijk verandert er daarin voorlopig heel weinig... Laten we zeggen tot en met de loop van zondag. Dat betekent dus een tamelijk grijs beeld. Vannacht minimumtemperaturen van 12 graden. Morgen wordt het een graad of 17. Als de zon nou wel even een gaatje weet te vinden... en de kans daarop is het grootst in het zuidwesten van het land... dan kan het toch 18 of 19 graden worden. En verder staat er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Zondag nog steeds niet veel verandering, maar wel iets hogere temperaturen. En daarna gaat het snel de goede kant op. Want de zon komt terug en de temperatuur gaat omhoog. Maandag is het 23 graden en de dagen daarna komen we zelfs aan 25 graden of iets meer. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file en dat is op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Bij de afrit Oud-Beijerland 3 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk. Daardoor is bij Oud-Beijerland de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. WNL, avondspits, Casper Kooi. Gemeenten moeten van je fiets afblijven en we willen niet weten wat onze vakantie kost. We kijken achteraf nog wel even hoeveel we opgenomen hebben en hoeveel het, het uiteindelijk gekost heeft. <middels> Sociale woningbouw ook voor middeninkomens. Goedenavond, dit is WNL's Avondspits, live vanaf onze redactie in Amsterdam. Het gapende gat tussen sociale woningbouw en de vrije sector. Als je te weinig verdient voor een woning in de vrije sector... kun je tegelijkertijd te veel verdienen voor een sociale huurwoning. De VVD wil dat anders en stelt voor om huurders met een slagers van maximaal 43.000 euro... ook in aanmerking te laten komen voor sociale woningbouw. Markelon, Alon, goedenavond. Goedenavond. U bent voorzitter van Edes, ja. branchevereniging van woningcorporaties. Ja. En u bent het met de VVD eens, hè? Ja, het zou mooi zijn als ze dat zouden willen, want tot nog toe waren ze het daar niet mee eens. En wij hebben dat steeds bepleit. Die grens die ligt nu op, uh, op 33.000 en die moet omhoog. Ja. Want uh, 33.000, als je een huishouden hebt, als allebei 17.000 euro verdienen, dat is geen vet inkomen. Dan kan jij dus geen uh, sociaal huurhuis meer huren, omdat het niet mag van, uh, van Brussel. En je kan uh, maar een hele lage hypotheek krijgen, 120, 130.000 euro... Nou, daar koop je ook geen huis voor. Hoe groot is dit probleem? Hoe vaak komt dit voor? Nou, ik weet niet precies de getallen, maar het zijn toch duizenden mensen, hoor. En met name in Amsterdam, Utrecht en provinciesteden als Arnhem, Den Bosch, Tilburg... die komen niet aan de bak, hè? Nee, nee. Stel, uh, uh, uh, dit plan gaat door... Heeft u dan wel genoeg sociale huurwoningen? Nou, wat je dan zult zien, is dat aan de bovenkant natuurlijk ook wel mensen uitstromen... maar dan komt de zaak weer in beweging. Maar coöperaties hebben het op dit moment sowieso moeilijk... omdat ze te weinig geld hebben. De kaststromen die, die zijn laag, dus er komt weinig geld binnen. Dus ze kunnen moeilijk investeren. En het probleem is, als zij te veel woningen toewijzen aan mensen met hoge inkomens... dan raken ze de borging van de gemeente van de staat kwijt... en dan kunnen ze dus geen geld meer lenen. En dan wordt het lenen ook veel duurder. Dus het zou goed zijn als, uh, als dit door zou gaan. Als u gelijk heeft wat de VVD zou zeggen. Ja, maar dan blijven er ook meer mensen plakken in die woningen natuurlijk. Nou, ook, dat is nu zo. Kijk, nu ja. is het zo. moet je je voorstellen... jonge mensen in een coöperatiewoning... die beginnen te werken, gaan wat verdienen... verdienen dan samen meer dan die 33.000 euro... krijgen een kind en willen een groter huis. Maar die coöperatie kan hun geen nieuwe toewijzing doen... omdat die dan over zijn norm heen gaat. Dus die mensen blijven zitten... Dat geldt ook voor oudere mensen. Het huis te groot is, willen gaan naar een kleinere appartement van de coöperatie. Dan is dat ook weer een nieuwe toewijzing. Die kunnen ze dus niet krijgen, dus blijven ook zitten. Dus die hele huurmarkt zit op slot op dit moment door dit systeem. Ja. En met verhogen van 10.000 euro, dan ziet u de oplossing. Nou, wij, wij hebben wel uitgerekend samen met de Woonbond vorig jaar al. Als je die grens richting de 40.000 euro brengt, of 43.000 zou nog mooier zijn. Daar zou je heel veel mensen mee helpen, zo'n duizenden mensen gaan. Ja. Uh, 43.000 euro per jaar, dat staat voor, nou, laten we zeggen, 3500 euro per maand. Ja, dat is bruto, hè? Ja. ja. Daar, maar daar kun je toch best wel mee in de vrije sector terecht? Nou, weet u, als je nou eens uh, een inkomen hebt van 33.000 samen... en je gaat een hypotheek uh, aan, dan mag je maximaal factor 4 tot 4,5 keer mag je lenen. Dat is, nee, is 130.000 tot 140.000 euro mag ja. je dan lenen... Nou, daar koop je in Groningen of in Terneuzen of in Roermond koop je wel een huis voor. Maar in Tilburg of in Utrecht of in Arnhem of in Den Bosch koop je daar geen gezinswoning voor. Dus jij kan dan gewoon geen woning kopen. De VVD die stelt ook voor om de huren uh, voor die hoge inkomens wel wat hoger te houden. Ja. Is dat een goed idee? Ja, dat is een goed idee. Waarom? Want als ik in de supermarkt een pot pindakaas koop... Ja. Nou, weet je, nu ziet, die is, is dat niet in de inkomensafhankelijk. Huren. Nee, dat snap ik helemaal wat u uh, zegt. Maar de huren zijn nu heel erg gereguleerd. En ze zijn al zes jaar lang inflatievolgend. Dat betekent dat ze niet meer mogen stijgen dan met het inflatiepercentage. En de bouwkosten en de loonkosten die stijgen meer. Dus dat gaat fout. Dan stijgen je kosten meer dan je opbrengst. En dan ga je verlies draaien. En wat je ziet is dat ook wel mensen met wat hogere inkomens... en sociale huurwoningen wonen. Nou, die kunnen wel iets meer betalen. Hmm. Wij vinden overigens zelf... dat de waarde van de woning wel wat meer invloed mag hebben op, uh, op de huur. Als een woning nu in uh, Pekelaar staat, in Oost-Groningen... waar een groot overschot aan woningen is en woningen goedkoop zijn... Ja. Of hij staat in Amsterdam. Als hij dezelfde oppervlakte heeft en dezelfde kenmerken... dan mag daar dezelfde huur voor gevraagd worden. Dat vinden wij gek, want een woning is in Amsterdam natuurlijk veel schaarser. Veel meer waard dan in Pekela. Dus dat soort dingen zouden moeten veranderen. Markelon, we hebben u gehoord. Voorzitter van EDES, branchevereniging van woningcorporaties. Graag gedaan. We hebben het de hele week al over hier bij WNL. Hoe de politiek in Amerika zo snel mogelijk het schuldplafond moet verhogen. Niet dat het moet gebeuren, want daar zijn het we het wel over eens. Maar hoe en met welke voorwaarden. Een politiek spel tussen democraten en republikeinen. En dat moet aankomende dinsdag duidelijk zijn. Obama hoopt er sneller uit te zijn, dit weekend nog. En make no mistake... For those who say they oppose tax increases on anyone, a lower credit rating would result potentially in a tax increase on everyone in the vorm of higher interest rates on their mortgages, their car loans, their En And that's inexcusable. Michel van der Steven van Landschap Bankiers, goedenavond. Goedenavond. Gaat het lukken, denk je? Nou, Ik ga er wel vanuit dat ze er uiteindelijk uit zullen komen op tijd. Maar uh, ze voeren de spanning wel op. Ja, ik, ik, ik, las, ik las vandaag op internet een, een grappig verhaal over dat de Amerikaanse economie, dat het daar slecht mee gaat, dat wisten we natuurlijk al, maar dat zelfs Apple meer geld in kas blijkt te hebben. Nou ja, Apple is een bedrijf dat heel veel geld verdient. De Amerikaanse overheid maakt eigenlijk alleen maar schulden, dus dat mag op zich al niet verbazen, maar nou, het gaat er natuurlijk om in dit verband dat, dat Apple inderdaad een enorme kerststroom heeft. Ja. We horen uh, uh, uh, ernstige verhalen. Als ze er toch niet uitkomen, daar in Amerika. Uh, stel, ze komen er wel uit met deze aanloop, met deze geschiedenis. Dan zal de reactie hierop toch veel positiever zijn dan als het op een ordentelijke manier was verlopen? Uh, nou, in ieder geval heeft, uh, ja, we hebben de ontwikkelingen de afgelopen weken de stemming op de beurs natuurlijk toch wel negatief beïnvloed. Uh, en in die zin kun je zeggen dat als men er alsnog uitkomt, dat er een opluchtingsreactie uh, zal plaats hebben. En normaal gesproken hoor je hier niks over... maar het schuldenplafond is de afgelopen tien jaar al tien keer eerder verhoogd. Ja. Uh, geruisloos eigenlijk. Dus in, deze, ja, in die zin is het wel anders deze keer. Ja. En de schulden worden er ook niet minder van? Nee, het verandert ook op, op zich niks aan de onderliggende schuldensituatie. En daarom is het ook juist van belang dat er een, een plan op tafel komt... Uh, waarmee Amerika duidelijk maakt uh, op een geloofwaardige manier... dat ze hun overheidsfinanciën onder controle kunnen gaan brengen de komende jaren. Nou, laten we even kijken naar de AX. 1% lager op 329 punten... Hebben ons altijd, nog altijd invloed, hè, Amerika hier in Amsterdam, op Damrak? Ja, de zorg over, over de Europese schuldenproblematiek, de zorg over het schuldenplafond in Amerika, maar natuurlijk ook vanmiddag wel slechte cijfers over de Amerikaanse economie. Ja, ja. Um, volgende week trouwens. Uh, uh, uh, waar kijk jij naar uit? Nou, met name toch naar uh, wat de ECB gaat doen. Uiteraard ook naar uh, ja, de perikelen rondom dat schuldenplafond in Amerika. Maar uh, later in de week komt de ECB uh, bijeen in vergadering en dan ben ik wel heel benieuwd of ze nog steeds bij het plan blijven om de rente geleidelijk verder te verhogen. Want ik denk als we kijken naar de economische ontwikkeling in de laatste tijd... en ook naar de schuldproblematiek in, met name de zuidelijke landen ja. in Europa... Dat, ja, dat het toch eigenlijk op dit moment weinig, weinig zinvol is om die rente nog verder te verhogen. Michel van der Stefan van je dankjewel. Graag gedaan. Dit is WNL op Radio 1. We zitten ook op Twitter via hetavondspits WNL en sowieso op het internet via omroepwnl.nl. Muziek. Mijn fiets is gejat. Mijn fiets is gejat. Mijn fiets, fiets is gejat. Oh, wat een vervelend gevoel is dat. En de fiets is gejat door de gemeente, dat zometeen bij WNL. Gezinnen weten niet hoe duur de vakantie is. kwart maakt geen schatting van de kosten. En een hoop mensen kost het dan ook uiteindelijk te veel. WNL's Elende Lamar ging naar Schiphol... om het budgetair talent van de gemiddelde vakantieganger te checken. Nou, we komen alle twee tekort, dus het uh, maakt niet zoveel uit. We hebben niet echt een vakantie. Nee, we hebben we dus. niet. Nee, dat, dat we hebben we niet. Het is in de krant dat een heleboel mensen het niet weten, maar dat is... Uh, Laat ik het zo zeggen, wij gaan zo lang dat ik het geen vakantie meer noem. Het is gewoon land in, land uit, u bent alleen maar... Land in, land uit. We zijn 2,5 een een maand weg zo'n ja. beetje. We zijn nu even terug geweest en we gaan nu weer weg. En, uh, dus dat is uh, dus, uh, echt een vakantiebudget hebben wij niet nodig. Het is gewoon uh, de, ja, uw dagelijkse budget eigenlijk. Uh, uh, ja, en iets meer. Dat maakt allemaal niet zo veel uit. Uh... Dat doe ik niet aan. Nee, we, de, we, zo, we, we kijken gewoon van tevoren wat we organiseren. Dus van tevoren heb je al heel veel zelf betaald en dan nemen wij uh, ook nogal wat. En, uh, ik ga ook nooit met vliegtuigen, ik ga altijd met de auto op vakantie. En dan is het overzichtelijker, Rolf. Ja, en dan kan ik ook veel meenemen. Dus dan kan ik het zelf mijn eigen budget beperken ook nog. Snap je? Nou, we hadden geboekt en uh, dus je weet wat de reis en het hotel kost. En de rest kun je ongeveer een beetje inschatten. Dus uh, zo is het gegaan. Maar u bent niet zo iemand die dan nog precies gaat narekenen van uh, hoeveel er ongeveer uitgegaan is? Of? Nee, dat doe ik niet. Nee. Goedemiddag. Zijn jullie teruggekomen voor vakantie? Ja, dat klopt. Waar vandaan? Kefalonia. Waar ligt dat ergens? Een eilandje bij Griekenland. Onder, Le onder Lefkas. Maar vraag vragen ze over het vakantiebudget. Want dat is vandaag een, uh, hier in Nederland in het nieuws. Um, ja, hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie een vakantiebudget gehad? Niet echt. Nee. U bent niet de enige. De meeste Nederlanders doen daar niet aan. Die hebben zoiets van, nou, we gaan gewoon al op vakantie... en we zien wel waar het, uh, waar het schip stond. Dit hebben jullie ook? We wilden inderdaad graag een weekje weg. En dan kijk je wat, uh, wat, wat, er, wat er te, te kopen is en te krijgen is. En dan, uh, ja, dan kijk je wel ver je, je pols reikt. Het is gelukt. En let u dan tijdens de vakantie ook nog op of uh, maakt dat niet zoveel uit? Nou, in Griekenland is het niet zo duur, dus uh, dan valt het reuze mee. Ja. En dat scheelt ook denk ik dat daar ook gewoon in euro's wordt betaald. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, je weet inderdaad uh, nou, wat alles kost enzovoort. Maar het was gewoon uh, ja, ontzettend lekker en dan, uh, dan gaat het wel makkelijker het uitgeven. Dat is wel zo, hè, denk ik. Het is wel makkelijk om dan geld uit te geven voor vakantie. Ja, ja, een bepaald sfeertje. En uh, even hier eten, en even daar terrasje. Dus uh, dat gaat er vanzelf, ja. En wie van jullie twee let nou het meest op de, op de knie? Uh, nou, we zijn wel beide ongeveer gelijk. Dus uh, houdt elkaar wel in evenwicht. Een mooi diplomatiek antwoord. Nee, maar dat klopt ook echt wel. Hm. En gaat u dan achteraf ook nog iets narekenen? Of, of hebben jullie zoiets van, nou, dat, dat doen we niet ja. aan? Nou, we kijken achteraf nog wel even hoeveel we opgenomen hebben en hoe het, hoeveel het uiteindelijk gekost heeft. Ja, dat wel. Henriette Raap, goedenavond. Goedenavond. U bent van uh, wijzeringeldzaken.nl. Zo, zo moet het dus niet, hè? Uh, nee. Het is uh, best handig om uh, van tevoren even na te denken over wat je vakantie mag kosten. Omdat je dan achteraf ook niet voor verrassingen komt te staan. Het dus... is eigenlijk vrij simpel. Je gaat op vakantie, uh, je boekt een reis, daar let je al op de prijs. En dan geef je zelf toch zakgeld mee? Dan moet je het dan mee doen, denk ik? Ja, zo, precies. En wat we ook hoorden, je waren natuurlijk op Schiphol mensen die op vliegvakantie gaan, uh, hebben over het algemeen iets beter inzicht in wat vakantie gaat kosten, ja. dan mensen die bijvoorbeeld met de auto gaan, omdat die nog geen accommodatie hebben geboekt, of uh, bijvoorbeeld niet de autokosten en de benzinekosten allemaal van tevoren bedenken. Ja, dat is wat anders dan dat die vrouw net zei, hè? Want die zijn net er tegenovergestelde. Ik ga meestal met de auto, want dan weet ik wat het kost. Ja, ja. Nou, dat, wij hebben gezien dat mensen juist met de auto er minder over nadenken en het minder goed weten. Aan de andere kant, als mensen eenmaal uh, die vlucht en die accommodatie geboekt hebben en op Schiphol zijn, dan uh, gaan ook uh, vaak alle remmen los. En de meeste upgrades voor vliegtuigen worden op Schiphol zelf nog geboekt. Het leidt ook wel eens tot, uh, tot ruzies, geloof ik ook, hè, tijdens vakanties. Nou, dat was voor ons uh, wel mee. Gelukkig heeft maar uh, iets van uh, 3% van de mensen echt knallende ruzie op hun vakantie over het geld. Over het geld, ja. Ja, maar goed, dat is alleen over het geld, hè. <laughs> Precies. <laughs> de Raap, wijzer in de Geldzaken.nl. Hartelijk bedankt. Is het een vliegtuig? Nee. Is het een auto? Nee. Wat is het dan wel? Een vliegende auto. Zometeen meer bij WNL over de pelvie. Je fiets bij het station neerzetten is spelen met vuur. Wordt hij niet gestolen, dan neemt de gemeente hem wel mee... omdat die niet netjes in de stalling staat. Een ergernis voor veel fietsers. Maar dat is nu voorbij, dankzij de rechtbank in Utrecht... want die heeft geoordeeld dat dat niet zomaar meer mag. Ik met Martijn van Esch, woordvoerder van de Fietsersbond. Goedenavond. Goedenavond. U bent hier vast blij mee, hè? Uh, ja, we zijn hier wel blij mee. Het is uh, uh, nog steeds niet zo... Ik bedoel, je fiets kan nog steeds uh, uh, worden weggeknipt... Alleen uh, ze moeten je wel daar uh, ja, ruim van tevoren uh, van uh, op de hoogte stellen door bijvoorbeeld een, uh, een label aan je fiets te hangen. Ja, hoe ver en... van tevoren? Nou, dat hangt een beetje vanaf. Als hij uh, echt uh, gevaar oplevert, dus bijvoorbeeld voor een nooduitgang staat of uh, voor een op een blinde strook, dan uh, moet dat uh, snel gebeuren. Dus dat is, uh, nou, in Utrecht is dat bijvoorbeeld een half uur ongeveer. Hm. En in, uh, uh, ja, in redelijke termijn uh, normaal gesproken is zo'n 24 uur. Ja, maar hoe weet de gemeente nou hoe lang mijn fiets daar nou staat? Nou, het is 24 uur na constatering van dat die fout staat. Maar dan moet een, een heel bureaucratisch systeem, dan, dan, dan moet iemand uh, fietsen gaan herkennen? Nou, nee, dat valt wel mee hoor. Uh, de uh, fiets krijgt een labeltje waarop, staat, uh, waarop die is aangetroffen, de tijd, zeg maar. En uh, ja, ze maken daar wel een notitie van. Uh, maar in principe staat gewoon op de fiets, hoe lang die er dan al staat. Ja. Ik, ik, ik merk dat ook wel eens hoor, dan stap ik, uh, stap ik de trein uit en dan strijkel ik zo over een paar fietsen. Ja. Dan maakt het toch niet uit uh, of, of die fietsen er 24 uur staan of, of een paar dagen. Die fietsen nee, staan er dan nou ja, Eén van de grootste problemen op dit moment bij stations is gewoon dat er te weinig plekken zijn. En dat mensen hem dus niet op de juiste plek kunnen neerzetten. Uh, en dat moet gewoon heel erg snel opgelost worden. Want uh, je ziet dat dat gewoon het grootste probleem is. waarom stallingen niet goed neerzetten ja. en uh, als dat opgelost is, ja dan dan, dan mogen ze van ons uh, flink gaan handhaven. Ik ben toch altijd benieuwd. Je fiets wordt weggesleept. Mm -hmm. uh, uh, uh, waar gaan die naartoe eigenlijk? Uh, heel veel uh, uh, gemeenten hebben een depot uh, vaak uh, uh, aan de rand van de stad, waar uh, ja die fietsen naartoe gebracht worden en waar je ze dan tegen administratiekosten kunt uh, ophalen. Maar ja dan zo je slotstuk en uh, ja moet je hem toch weer helemaal daar naartoe. Martijn van Nes, hartelijk bedankt. Graag gedaan.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 dit soort dingen kost tijd om te ontwikkelen. Ja, ja. Hartelijk bedankt Vraag gedaan. voor de komst naar de redactie van Omroep WNL. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze vrijdaguitzending van Avondspits. Rest mij nog te vertellen dat zometeen op deze zender Prans met boeken te beluisteren is. Staat in het teken van de overleden schrijver Heren Heersma. En maandagavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wat ons betreft een fijn weekend.